Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective-voorspel in zes episoden door Francis Dublin. Vertaling, Johan Bennink, regie, Dick van Putten. Vijfde episode, een verrassing voor mevrouw Milborn. Dat mijn man nog in leven was, niet? U zei dat u geloofde dat hij nog leefde, ja? Nu dan, ik had gelijk. Hij is in leven. Hoe weet u dat hij nog leeft, mevrouw Melbourne? Ik heb hem gesproken. Heeft u nu pas met hem gesproken? Ja, vanmorgen in Londen. De telefoon ging. En toen kwam er een man die zei dat er een persoonlijke oproep voor mij was uit Genève. Het was Karel. En bent u er zeker van? Absoluut zeker. Hij sprak opgewonden en bezorgd, maar het was Karel. En wat zei hij? Hij zei me dat ik het eerste, het beste vliegtuig moest nemen en hem hier ontmoeten. Vanavond om negen uur. Het is nu kwart over tien, mevrouw Melbaan. Dat weet ik, meneer Vlaanderen. Ik wacht hier vanaf half negen. Heeft u uw broer verteld van het telefoongesprek? Nee. Die is gisteren, voordat de mist optrok, naar Sint-Moritz vertrokken. Maar u had hem toch hier in Genève kunnen bereiken? Hij is niet in Genève. Jawel. Hij reisde met dezelfde trein als wij. Hij vertelde ons dat hij hier zakelijk iets te doen had... ...voor hij zou doorreizen naar sint Moritz. Ja, maar mij heeft hij gezegd dat hij regelrecht naar sint Moritz zou gaan. Ik kan me niet voorstellen dat hij dan ja, toch... Ja, uh, neemt u me niet kwalijk. Ik zie daar juist iemand die... Uh... Ina. Ja? Is dat Vince niet? Dat Wins? Ja. Nee. Met die platina blonde juffrouw. Ja? Dat is hij? Is dat een vriend van u? Jazeker, dat is uh, Vince Langem. De filmregisseur. Hij is hier om te proberen Julia Carrington te interesseren voor zijn nieuwe film. Dat boek waar ik met u over sprak. Te jong om te sterven. Ik dacht dat hij Julia Carrington helemaal niet meer filmde. Ja, dat is ook zo. Maar Vince is nogal vasthouden in die dingen. Als die zich iets in zijn hoofd heeft gehaald... Ja, ik kan beter even naar hem toe gaan. Anders komt hij hierheen en dat lijkt me beter van niet. Excuseert u me, heer. Hallo, Vince. Noem jij dat zuiverzakelijk? Ik ben bezig met te verdiepen in de lokale kleuren, waarde. Die heb je dan al aardig te pakken, zou ik zeggen, niet? Ik kan je niet voorstellen, want ze spreekt geen letter Engels. Oh, maar zo voor mij helemaal geen... Nee, ik wou je alleen maar zeggen dat ik je voor morgenochtend sterkte toewens bij je bezoek aan Julia Carrington. Ik heb zo'n vermoeden dat je die wel nodig zult hebben. Hoe bedoel je dat? Wat ik zeg? Ik heb er vanavond gesproken en ik heb zo'n flauw idee van... Dat ze voor een bezoek van jou nou niet bepaald enthousiast is, Vince. Dat is die secretaris natuurlijk weer. Die heeft er van ideeën doen veranderen. Toch luipelijk. Ja, alles wat ik ervan weet. En alles wat ik weet is dat ze met mij een afspraak heeft gemaakt... en dat ze verrekt goed weet dat ze zich daar al zou moeten houden. Nou, ik hoop dat het je lukken zal. Succes, Vince. Het spijt me, Vlaanderen. Ik moet me niet zo laten gaan. In ieder geval bedankt voor de tip. Ik weet nu tenminste hoe ik het morgenochtend zou moeten aanpakken. Paul, het is nu kwart over twaalf. Moeten we niet eens opstappen zo langs hem Ja, Dat hangt van mevrouw Milborn af. Nee, nee, nee. Uw vrouw heeft gelijk. Het is nu wel duidelijk dat Kaan niet meer komt. Of misschien is hij er al geweest. Pardon, mevrouw. U bent toch mevrouw Milborn? Ja? Er is een telefoon voor u, mevrouw. Wie is het? Het is een heer, maar hij gaf geen naam op, meneer. Het is telefoon uit Sint-Moritz. Waar kan ik het telefoon... De cel daar in de hoek, mevrouw. Och, toe gaat u met me mee, meneer Vlaanderen. Och, natuurlijk. Wacht je hier even, Ina. Ik ben hier, mevrouw. Ja, ik hou de deur wel dicht. Hallo? Hallo? Met wie spreek ik? Met mevrouw Milborn hier. Margaret, je spreekt met Karl. Karl? Wat, wat betekent dat nou toch? Wanneer kan ik je zien? Margaret, ik heb liever dat je direct weer naar Londen teruggaat. Ik zal daar weer contact met je opnemen. Ja, maar zo Karel, ik kan. Je, je, je kan me toch zo niet alleen laten? Je moet me nu zeggen waarom... Karel! Karel, ben Hij is weg. Was het uw man? Ja, ja ik, ik geloof het wel. De telefoon was niet erg duidelijk, maar... Ja, natuurlijk was het Karel. En hij wilde dat ik naar huis terug ga. En gaat u terug? Ik, ik weet het niet... Ik weet niet meer wat ik doen moet, meneer Vlaanderen. Nog een kopje koffie, inspecteur? Uh, nee, nee, nee, dank u. Uh, we hebben die telefonische oproep toevallig kunnen controleren, meneer Vlaanderen. Omdat we dat restaurant voor een andere zaak onder controle hadden. Maar dat telefoontje van mevrouw Melbourne kwam uit een telefooncel uit de stad. Dat dacht ik al, ja. Ja, ik ben het met Nijder eens. Ik, ik, voor mij, ik geloof niet dat Milborn nog in leven is. Mevrouw Milborn zelf en haar broer hebben het lichaam toch geïdentificeerd. Jawel, maar het gezicht was totaal onherkenbaar. Ja, ja dat wel, ja. Hm. Uh, gaat mevrouw Milborn vanmorgen met u mee naar Sint-Moritz? Het oh, arme mens verandert iedere ogenblik weer van idee, maar ik geloof wel dat ze op de toch met ons mee zal gaan. ja. Hoe laat zijn we daar, Paul? Ja, pas laat vanavond, Wat? ongeveer kwart over elf. Ja, elf uur twintig om precies te zijn. En verbaast u er zich niet over als u tegen twee vrienden van u opbotst? Vrienden? Van ons? Ja, Miss Carrington en Danny Clayton. De koffie in Zwitserland is in ieder geval voortreffelijk. Tenminste, hier in St. moritz Wil je nog? Nee, dank je. Mevrouw Milborn zal zo wel hier komen. Misschien om weer eens te veranderen van idee. Oh, oh spot er maar niet mee. Nee, ik meen het vrij ernstig. Vrij ernstig, jawel. Nou, kom, ik moet nu gaan kleden, Want ze kan niet erover mee komen binnenvallen. Ja, is goed. Dat zal er zijn. Geef mij mijn kamerjas eens even, wil je? We hadden toch beneden afgesproken? Ja. Goedemorgen, uh, goeiemorgen Vlaanderen. Oh, ben jij het Landsdeel? Ik verwachtte je zuster eigenlijk. Goedemorgen, mevrouw. Meneer Landsdeel. Ik zag mijn zuster beneden en ze gaf me het nummer van jullie kamer. Uh, vergeeft u me als ik u stoor, mevrouw Vlaanderen, ik wou uw man even spreken. Oh, geen bezwaar. Ik wist niet dat je hier logeerde. En ik wist niet dat jullie hier zouden zijn. We zijn gisteravond laat aangekomen. Zeg Vlaanderen. Uh -huh. Margaret heeft met een en ander verteld over die telefoongesprekken van haar. Uh -huh. Eerst dat in Londen en het andere in Genève. Was het werkelijk Karel die je opbelde? Je zuster was er tenminste van overtuigd, ja. Dan zou je dus toch in leven zijn. En is zij hier in sint Moritz? Dat schijnt zo. Ik kan het me niet voorstellen. Vertel eens, had je zware moeilijkheden? Financiële moeilijkheden misschien? Nou, niet meer dan de meeste zakenlui vermoedelijk. Zover heeft destijds wel een moeilijke periode doorgemaakt. Maar daar zijn ze nu alweer voor 100% bovenop. Zo, ja. Dus je denkt niet dat hij dat ongeluk gefingeerd zal hebben om daarna te verdwijnen? Goeie hemel, nee. Dat zou niet de eerste keer zijn, meneer Lonsdelen. Mm, jawel, maar ik ben er zeker van dat het hier niet het geval is, mevrouw. Mm -hmm. Als Karl werkelijk zwaar in de moeilijkheid had gezeten, dan zou hij zeker naar mij zijn toegekomen. Of anders een van zijn vrienden. Heeft hij het geld van je geleend? Oh ja, zeker heeft hij dat. Een jaar of zes geleden ben ik nog ingesprongen in zijn zaak voor... Hoe uh, was dat ook weer? 40.000 jaar. Maar het is zo safe als de bank. Ik maak me daar geen zorgen over. Zeg, hebben jullie er bezwaar tegen als we samen ontbijten? Maak het wacht beneden. Nee, natuurlijk niet. Oh, dan gaan wij vast, Paul. Dan kan jij je in die tijd kleden. Goed. En wil ons ons delen met uw vriendin, juffrouw Sands. Vrienden? Ja. ja. Nou, dat nieuws is niet al te best... Ik dacht dat het alleen maar een gebroken been zou zijn, maar ze heeft haar knieschijf gebroken. Ja, de stakker schijnt veel pijn te hebben. Heb je haar al gesproken? Nog niet, maar ik ga vanmorgen naar het ziekenhuis. Nou, ik zie je beneden wel, Vlaanderen. Ja, ik ben zo klaar. Hallo? Paul Vlaanderen. Spreekt u mee? Danny Clayton. Zo, Danny. Hallo. Hoe is het ermee? mee? Ben je al met je zwemlessen begonnen? Nee, nog niet, maar ze staan op agenda geboekt. Van waar ben je op? Ik ben hier in Sint-Moritz. Huh? We zijn hier naartoe komen vliegen gisteren. Het is hier een klein vliegveld voor sportvliegers, ja. Oh. Zeg, luister eens, wij we zouden het leuk vinden. Nou, als jij en je vrouw vandaag bij ons zou willen komen lunchen. Als dat mogelijk is, tenminste. Ja, dat doen we. Goed, dan verwachten we jullie zo tegen een uur of één. Ik zal je even het adres geven: het is uh, Villa Serbolini. Heb je dat? Bolini. Ja. Oh, het is hierover bekend. Bij de receptie in je hotel zullen ze je wel kunnen zeggen hoe je er komen kan. Uh, neem een slee. Het is mooi weer en het is een aardig toertje. Dat doen we dan. Mooi, tot vanmiddag. Dag Danny. Sa pristique. Jij kan er wat van zeggen. Ik had niet gedacht dat jij nog zo goed zou schaatsen rijden. Zoiets verleer je niet. Oei, oei, oei. Even zitten. Ik ben dood, Wacht, hier. Neem die plek. Mm, Dank je. En, Paul. Ben je in die hoedenwinkel geweest? Jawel, maar het is niet bepaald een hoedewinkel. hoedenwinkel. Oh. Ze verkopen er van alles. Kleren, sportartikelen en uh, ook hoeden. Oh, bekend. Van die gelegenheden waar je je arm kunt kopen. Ja. En ik geef je te raden wie er was. Geen idee. Langem. Nee, toch? Ja. het lijkt wel voor spelen. Doe dieren, hier in zijn Mori. Ze draaien ons achterna bij hem. Dat is precies wat de vins mij vroeg. Maar wat voert hij hier uit? Nou, ja, wel? wat ik wel dacht. Julia Carrington heeft geweigerd hem in Genève te ontvangen. Dus is hij haar naar hier gevolgd. Ja. Maar laat ik je nog vertellen van die hoed. Ja? Ik heb met de baas van die winkel gesproken, met de kroner. Charmante kerel. Hij vroeg me direct even bij hem op zijn computer te komen. Hé, hey, meneer Vlaanderen. Wat vind ik dat nou toch interessant u eens te ontmoeten. Ik heb zowat al uw boeken gelezen ja, en daar dank zijn... dank u meneer Kronen. Ik ben hier in verband met een bepaald onderzoek en ik geloof dat u me zou kunnen helpen. Nou, wat genoegen, als ik dat kan. Nou, ongeveer een maand geleden is hier een meneer in de zaak geweest. Mm -hmm. En die heeft hier een hoed gekocht. Hij vroeg toen of zijn oude hoed naar zijn adres in Londen gestuurd kon worden. Ja, er komen hier zoveel mensen. Dus, ja, juist dit geval... Uh, misschien weet men er iets van op onze hoedeafdeling. Zou ik even kunnen praten met de bediende die daar dienst heeft? Dat gaat jammer genoeg niet, meneer Vlaanderen. Toen der tijd was daar een Italiaans meisje dat een tijdje geleden hier is weggegaan. Maar wacht eens. Ik meen me toch wel iets over die zaak te herinneren. Ja, ja dat meisje is bij me geweest. Om me te vragen of het mogelijk zou zijn die hoed naar dat adres in Engeland te sturen. Ze vroeg me of ik de meneer even te woord wou staan. Ik herinner me nu dat die persoon er nogal... ...ja, hoe zal ik het zeggen... ...nogal ziek uitzag. En nerveus ook. Bekijkt u deze foto eens, meneer Krooner, graag. Herkent u die meneer? Tja, ik... ...ik zie zoveel mensen. Nee. Nee, het spijt me, meneer Vlaanderen. Ik zou niet met zekerheid durven zeggen dat dit de man is. Wacht eens... Als ik me goed herinner, was uw vriend toen niet alleen. Hij was in gezelschap van een paar mensen, klopt dat? Ja, dat is heel goed mogelijk, ja. Bedoelt u een groot gezelschap? Nee, nee, nee, nee. Wat, wat ik bedoel, dat is zo'n groepje toeristen die, die lachen en grapjes maken en zo. Ja, ja, is het u ook opgevallen dat zij met hem spraken? Nee, dat herinner ik me niet. Maar ik had wel het idee dat hij erbij hoorde. Ik dank u, meneer Kroner. U heeft me een heel stuk verder geholpen. Hoor. Kan ik verder nog iets voor u doen in Vlaanderen? Nou, daar ben je dan ook niet veel mee opgeschoten, Paul. Nee, in tegendeel, Ina. Geloof jij dan dat die karel Milborne daar was met een gezelschap toeristen? Ik heb de indruk dat de man die die hoed kocht... de aandacht van zichzelf heeft willen afleiden... door te doen of hij bij dat gezelschap hoorde. Maar mevrouw Milborne was toch vrij positief in haar mening... dat het de hoed van haar man was en dat het briefje door hem was geschreven. Ja, mevrouw Milborne is een uitstekende actrice, Ina. Dat is het trouwens altijd geweest. Wou je dan suggereren? Dat... Ik suggereer niets, kindje, maar. Mijn nee, nee, maar het is al kwart over twaalf, je moet je verkleeden. Ik heb een slee besteld om half één. Een slee? Sapristie, je begint achterlijk te worden, geloof ik. Een slee, liefje, uh, een slee. Pardon, meneer, uh, u dan, meneer Vlaanderen. Ja? Ik heb hier een telefonische boodschap voor Dank u. Niet? Van wie is het, Power? Oh, van de Nikleten. Nou, de lunch is afgezegd. Ja. Uh. Julia Carrington schijnt zich niet goed te voelen. Wat jammer nou. Ik had dat tochtje met die slee juist zo leuk gevonden. En we gaan toch een tochtje maken, Ina. Een... We gaan lunchen in Pantresina. prachtig. Reus idee. En wil jij mijn schatje wat doen? Heb je het warm genoeg, Ina? Oh ja, heerlijk. Oh, verrukkelijk, Paul, die sneeuw op die bomen. Ja, het schijnt hier weken achtereen gesneeuwd te hebben. Mm. En ruik je die dennenlucht. lucht? Ik mm. ja, zou je er wel eens aan herinneren als we weer in een Londense mist zitten. Ja, Dan hoef je me nou helemaal niet aan te herinneren. Hoe ver is het eigenlijk naar Pontresina? Dan kan je beter aan Ferdy hier vragen. Die kent zijn paarden beter dan ik. Ferdy? Ja? Hoe lang doen we erover naar Pontresina? Oh, niet zo lang, mevrouw. Een minuut of twintig, vijfentwintig, denk ik. Oh. sneeuw is best, geen last vandaag. Dat is mooi. Heb je al honger? Oh, Paul, je kent me toch. Ik heb altijd honger. Ja. Zeg, ik herinner me nog. De eerste keer dat wij in sint waren. waren, dat jij... Wat was dat? Dat klonk als een schot. Ja, het kwam van de wind, Van het bosje, dacht ik. Ja. ja daar. Achter van het bosje staat een vent met een geweer. Bukke, Ina. Bukke. Paul. Oh. Ben je geraakt, Verdi? Oh, oh mijn arm. Uh, niet erg, geloof ik. Nou, nee, nee, het is, niks, het is niks. Kijk, Paul, kijk eens even, die vand loopt weg. Ja, kon jij zien wie het was? Nee, hij had een doek over zijn hoofd. Ik kan niet... Wat ga jij nou doen? Ja, Blijf jij hier, Ida? Ik ga er achteraan. Doe niet zo stom, Paul. Hij heeft een geweer. Maar kijk, kijk, die wond even aan de arm van Ferdy. Ik ben zo terug. Nee, is het erg, Ferdy? Ah, ja, nee, nee. Ik geloof dat het een schaafwond is. Ja, maar het bloed, Ferdy. Ja. Heel erg. Ja, doe het als het niet ja. zo. Zo. Kijk. Zie je, zeven. Ja, en, en natuurlijk doet dat even pijn. Kijk, hier, ik uh, zal mijn shawl erombinden. Och, het lijkt erger dan het is. Erger pijn doet het niet. Zo, ik moet het wel eventjes flink aantrekken. Hm? Zo, zo. Ja. Wat zou dat nou toch te betekenen hebben, mevrouw? Ja. Het is bar en boos. Hè? Zo nog zal het bloeden wel een beetje minder worden. Ja. Even je jas weer aan. Ja. Voorzichtig maar. Ja, zo gaat zo. het wel weer. Dank u wel, mevrouw. Oh, hè? Daar komt mijn man gelukkig weer. Heb je hem kunnen herkennen, Paul? Nee, die bomen staan daar vrij dicht op elkaar. En het is in dit, in dit geval vrij gevaarlijk. Want je hebt geen uitzicht en, en geen dekking, natuurlijk. Hoe nee. is dat mee Ferry? Oh, best meneer. Mevrouw heeft me goed verbonden. Nou, vooruit. Ga jij naast mevrouw zitten? Oh, nee, waarom? Ja, doe nou. Zo. We kunnen beter teruggaan naar Sint Morits. Ja, natuurlijk. Uh. Wat heb je daar, Paul? Hier, kijk eens. Een sigarettenkoker. Die zal onze vriend wel verloren hebben, denk ik. Misschien staan er initialen op. Ja, kijk maar eens. Anweeg. Met liefst van je. Anweeg. Ja, ik weet aan wie je denkt, Ina. Maar ik kan me vins toch niet voorstellen dat terwijl hij op iemand schiet, behalve dan als hij achter de camera staat. Zo, nou ferry. Ik breng jullie terug naar sint Ah, Ach, kom, meneer, maak geen omslag. Het komt best in noorden allemaal hoor. De dokter komt zo, meneer Vlaanderen. Het spijt me dat ik u al die last bezorg, meneer Schmid. Helemaal geen moeite, meneer Vlaanderen. Het is voor ons een genoegen om vrienden van meneer Nijder bij te staan. Hij is een beste collega van ons hier in het Engadine. Zeg, meneer Vlaanderen, die sigarettenkoker. Ja? Denkt u dat die verloren is? Of dat hij opzettelijk daar is neergegooid? Mijn compliment, dat is een goede vraag. Ja, het kan allebei natuurlijk. Die inscriptie V aan J, zegt hij u iets? Oh, er zijn een heleboel mensen wiens naam begint met die letters. U kunt dat ding rustig onderzoeken op vingerafdrukken, ik had handschoenen aan. Dat zullen we direct doen. Nog één vraag. Denkt u dat deze aanslag op uw leven, als het dat inderdaad is geweest, iets uitstaande heeft met die Milnebron-zaak? Ja, dat denk ik wel, ja. We zijn direct aan het spuren geslagen naar die Carl Milborn, direct nadat meneer Nijder ons had opgebeld. Zonder enig resultaat. Ja. Ah, daar is de dokter. Zo, heer, hè? u. Ik geloof niet dat het nog nodig is voor u om te wachten. We hebben de wond van Ferry behandeld. Hij kleedt zich nu aan. Het is nogal onschuldig aangekomen. Mooi, ik dank u wel, dokter. Meneer Schmid, kan ik even met u meegaan naar het bureau? Ja, natuurlijk, meneer Van der Ah, maar voor Dat Oh, dat de melonsdeel. Marger, het is bij me. We zitten daar gins. Moet u er iets voor om bij ons te komen zitten? Graag. Heel vriendelijk van u. Voorzichtig, voorzichtig. Ik zie er gewoon langs die baan. Ah, bent u daar? We zagen u daar zo in uw eentje zitten en we dachten dat u het wel gezellig zou vinden om bij ons te komen. Erg vriendelijk. Ja. Hebt u gereden? Nee, vanmiddag niet. Ik ben erg lui vandaag. Oh, oh, oh. Is uw man in het dorp? Ja, hij had een paar dingen te doen, maar hij belooft. Ik nee, kan er zoeken iemand. kan het voor mij zijn. Uh, mevrouw Milbourne? Nee, dit is mevrouw Milborn. Ja? Telefoon voor mevrouw. Uh, zal ik gaan maken? Nee, nee, ik ga wel. Waar is de telefoon? Hier? Uh, daar mevrouw, vlak achter de ingang links. Oh, dank u. Ja, ik ga even met je meemaken. Nou, nee, waarom? Ik ben zo terug. Ik vrees dat het verblijf hier te veel van Margaret zenuwen vergt. Als ik thuis was geweest, zou ik het er sterk hebben afgeraden hierheen te gaan. Waarom? Omdat al die telefoontjes zijn spijt en ook omdat dat wat Margaret al beweert. U niet gelooft dat Karl Milburn nog in leven is? Als dat wel zo zou zijn, wie was dan die dode man? En waarom in vredesnaam droeg hij de kleren van Karl en al die papieren van? Dat is een goede vraag, zou een politicus zeggen. Mm -hmm. Maar dat zeggen ze alleen als ze het antwoord weten. Weet u er een antwoord op, mevrouw Vlaanderen? Nee, maar ik ben geen politicus. Wat zegt uw man er eigenlijk van? Ik bedoel, hoe denkt hij erover? Hij moet er toch enig idee van hebben wat er allemaal achter kan zitten? Ik denk dat Paul, zoals alle echtgenoten trouwens, niet alles aan zijn vrouw vertelt. En dat geloof ik nou weer niet. Hm. Ik denk dat u toch een politicus bent, mevrouwtje. Oh, daar komt Margaret. En ze ziet er weer eens heel bezorgd uit. Ja, inderdaad. En. Uh... Wat is er, Margaret? Ik had Londen aan de telefoon. Mijn huishoudster van Rhodes. Er was iets met de elektrische leiding. Ze heeft het geprobeerd zelf te repareren. En nu heeft dat stomme mens... Is het ernstig? Ze heeft een shock gehad, denk ik. Ik ga terug, Morris. Morgen met de eerste gelegenheid. Ja, moet je dat nou werkelijk? Tien tegen één dat je er toch niet zou kunnen doen als je daar bent? Misschien niet, maar ik voel me toch in zekere zin medeschuldig als ik nu wegblijf. Doe maar wat je goed doet, Margaret. Wie? Ja, ja, ja, dat is goed, ja. Mevrouw Vlaanderen? Heer graag. Opa. maar jij dat, Paul? Nee, met Danny Clayton. Oh, hallo Danny. Dag Ina, hoe gaat het ermee? Met mij best. Nee, klinkt anders niet zo. Uh, uh, kan ik je man even spreken? Ja, het, het spijt me, maar hij is al niet. Oh. Ik zit al de hele middag op om te wachten. Ik dacht eigenlijk toen de telefoon ging dat hij... Oh, wacht, daar is Ina. Het spijt me Ina dat ik zo laat ben. Ik was blij dat... De... Wie is er aan de telefoon? Danny Clayton. hij moet jou hebben. Oh, dank je. Ja? Hallo, Vlaanderen. Ik wil je even zeggen hoe het me speet vanochtend dat die lunch niet kon doorgaan. Is Miss Carrington weer beter? Ja, ja, ze is er helemaal in orde hoor. Maar ze wil met alle geweld goedmaken en um, ze vraagt of jullie vanavond kunnen komen dineren. Ja, dat is wel kort dag, niet? Dat weet ik. Maar zie je wel dat je er allemaal aan past. Hè? Vraag het Ina. Ja, uh, Ina, uh, Julia vraagt ons te eten vanavond. Voel je er iets voor? Ik laat het helemaal aan jou Paul. Oh. Oh, goed, Danny. Acht uur. Schrik dat. Fantastisch. We verwachten jullie dus. Tot vanavond. Paul, wat is er in het hemelsnaam met je gebeurd? Waar ben je geweest? Ik, ik heb doodsangst eruit oh, oh, Kom nou, kindje. Je kent me toch? Ja, ik had je moeten telefoneren hm. natuurlijk, maar ik had zoveel te doen. Hm. Vertel eens, Ina. Heb je landsdeel vanmiddag nog gezien? Ja. Ik heb met hem mijn maak tegen Ze gaat terug naar Londen. Haar huishoudster heeft een ongeluk gehad. Zoals we helemaal over haar toeren. Ah, wanneer gaat ze precies? Weet uh, je dat nog? Morgenochtend vroeg geloof ik. Hoewel, ze hadden nogal moeite met het reserveren van een plaats in het vliegtuig. Yes, ja. Yeah. Wat heb jij, Paul? Huh? Nee, nee niets, kindje. Ik dacht even na. Wil jij even een bad voor me klaarmaken? Ja, goed. Je voert iets in je schild, Paul Vlaanderen. Zo. Ben je er eindelijk? Ja. Ik heb even een paar andere schoenen gehaald. Ik kan deze niet de hele avond aanhouden. Mijn hemel, wat sneeuwt het. Ja, kom daarheen. Dat is helemaal. Okay. Zo. Uh -huh. Hoe lang regen we erover, chauffeur? Drukwartiertje, meneer. We zijn erg laat, Ina. Het is bij achter. Ik heb ik het nog nooit zien Sneeuw. Hier zijn we bij de hoofdingang, meneer. de Servolini, yeah. hier rechts. Dank je. Ja, daar is het hek. Ik zal het hek even openmaken, meneer. Graag. Mm, ah, het is hier lekker warm. Spijt me dat we eruit moeten. Oh, het is buiten niet zo koud als het eruit ziet, denk ik. Ik help het je wensen. Ik geloof dat hij die hekken niet open kan krijgen. Nee. Oh, hij komt weer terug. Spijt me, meneer. Ik kan die hekken niet open krijgen. Ze zitten vast door de sneeuw. Nee. Hoe ver is het eigenlijk naar de ingang van de villa? Kijk, u kunt de lantaarnens hier zien door de bomen. Ja? Twee of drie minuten hoogstens. Ja, ik kan natuurlijk ook wachten tot ik de sneeuw opgeruimd heb. Nee, nee, nee we lopen wel even. Nou, dat lijkt me ook beter, meneer. Wat vind jij, Ina? Ik vind het best. Hoe laat zal ik u ophalen, meneer? Nou, laten we zeggen half elf. Nou, ik heb die sneeuw er wel opgeruimd. Dan zal ik door de deur voor je rijden. Hè? Goed, graag. Klaar, Ina? Ja, ik wacht op jou. Heerlijk, hè, dat stappen door die droge sneeuw. Ja. Wat een prachtige avond. Ja. Waar denk jij aan, Paul? Huh? Och, niets bijzonders haar. Ik loop zomaar wat te piekeren, dat is alles. Wat is er vanmiddag eigenlijk gebeurd? Nou, ik heb iemand gesproken, een inspecteur hier, hm. een collega van Nijden, zeker Schmidt. Op zijn bureau heb ik een paar telefoontjes afgedaan. Hm? Ik heb ook met Sir Graham gesproken. Met Sir Graham? Ja. Ik was onder andere benieuwd te horen hoe het met die Dolly Brazer ging. Dolly Brazer? Ja, ja, herinnert je dat meisje dat ze zo hebben afgetuigd. Mm -hmm. Nou, ik ben blij te horen dat ze het goed maakt. Maar ze is nog wel een paar weken in het ziekenhuis moeten blijven. Heeft ze nou een verklaring afgelegd? Nee, nog niet. Maar Sir Graham denkt dat ze dat binnenkort al wat zal doen. Ze schijnt gisteren nog naar me gevraagd te hebben en. Het is dus Ina. Hoorde je dat? Wat? Ik zou daar een eet op hebben doen dat ik iemand hoorde roepen. Luister dan. Hoe is het nou? Het lijkt wel van iemand die eigen pijn heeft. Uit welke richting komt het? Of wat daar geloof ik? Bij die heesters. Oh daar. Ja, daar kan wel. Blijf jij hier, Ina. Op het pad. Als ik je hulp nodig heb, dan kan je. Nee, ik blijf bij je. Maar wat is dat daar, He? Paul? Waar? Daar Op de grond. Oh ja, ik zie het. Wat is dat? Een mes. Dat was het bloed dan. Ja, het klinkt alsof. Nou oh ja, wacht jij hier. En blijf bij je bent. Ja, hierheen, Ina. En voorzichtig, het is daar glad. Ik heb hem. Hij ligt bijna helemaal bedolven onder de sneeuw. Ja, wie Wie is het, Paul? Ja, Ik weet nog niet, ik zie alleen zijn jas. Ja, help eens een handje, Ina. Ja. Dat... We moeten hem eerst onder die ja. sneeuw vandaan zien te oh. krijgen. Kijk toch. Zo, ja, en had die sneeuw daar nog eens weg. Ja, zo. Ja, zo. Nou, ik zal proberen nog bij zijn schouders op te tillen. Gaat het? Ja. Zo. Ja, zo is het goed. Ja. Oh. Ina. Kijk, het is... Vins Lengen? Vins! Vins! ben je maar verstaan, Vins? Kunnen we hem niet beter zo laten liggen, Paul? Eerst even hulp zien te halen in het huis. Ja, dat is wel verstandiger, ja. Uh, Paul. Paul. Jij het. Paul. Ja, ja. Rustig maar. We halen je hier direct wel weg. Ina zal hulp gaan halen in het huis. Nee. Hé. Nee, wacht. Ik... ik, ik, ik Eerst moet je... Ik moet je iets zeggen. Ja, wat dan? Wat heb je me te zeggen, Vens? Ik. Ik moet je. Oeh, ik, ik moet je iets zeggen. Over Karl. Karl Melbourne. Ja? Ga verder, Vens. Die, die hele geschiedenis uh, is begonnen. Met Karl Melbourne en. Uh, uh, ja, en wat? En. Wat dan? En. Te jong om te sterven. Een verrassing voor mevrouw Milborn was de vijfde, voorlaatste aflevering van Paul Vlaanderen en het milborn mysterie geschreven door Francis Durbridge en vertaald door Johan Bennick. Jan van Ees speelde Paul Vlaanderen, Eva Jansen, Ina zijn vrouw. Verder hoorde u Huip Oerizant, Feest Jarone, Jan Borkus, Rob Geeruits, Willem Vaassen, Hans Vierman, Paul van der Lek, Wim Bari, Tony Fouletta en Jan Verkoeren. Technische realisatie Henk van der Steeg en Sien Vonk en de regie had Dick van Putten. Volgende week de zesde en dat is ook de laatste aflevering van Paul Vlaanderen en het Milboon Mysterie. Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective-voorspel in zes episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink, regie Dick van Putten. <tied> Zesde en laatste episode, tot ziens in Londen. Ik wil iets zeggen over Karl. Karl Milborn? Ja? Ga verder, Vins. Die, die hele geschiedenis is begonnen met Karl Milborn. En, en. En wat? En. Te jong om te sterven. Je bedoelt dat boek van Richard Randolph? Ja. Paul. Ik heb dat boek geschreven. Wat? Huh? Ik ben. Richard Randolph oh, Paul, ik heb zo'n idee dat hij niet weet wat hij zegt Ik weet heel goed wat ik het zeg, Ina Ik heb dat boek een tijd geleden geschreven En stuurde het naar Karel Milburn Het ging in het boek over iets dat iemand was overkomen Julia Carrington? Ja En daar heb je met Karel Milburn over gesproken? Ja, dat heb ik, ja Zo En Vince Vertel nou eens wat is er vanavond gebeurd? Had je een afspraak met Julia Carrington? Ja. Kleed hem wel de en die zei met dat ze me voor spreken. Ik was op weg naar het huis hier. Toen ik van achter werd aangevallen en... Oh. Komt hij gebogen op, dokter? Mm, jawel. Hij mag alleen niet vervoerd worden, meneer Kleedman. Zou zeker vannacht hier moeten blijven. Kan dat wel, Danny? Natuurlijk kan dat. Ik heb er al met Miss Carrington over gesproken, maar... ze is wel uh, nieuwsgierig over dit geval. Om haar maar zacht uit te drukken. Nieuwsgierig? Nou ja, ze zou wel graag willen weten wat hij daar deed. Op dat uur van de avond in haar tuin. Maar een uur geleden heb je hem opgebeld. Je zei met het Miss Carrington wou spreken. Ik? Heb ik u opgebeld? Ja. Dat moet een vergissing zijn, meneer Lengen. Ik heb u helemaal niet opgebeld. Dat is wel waar. U hebt gezegd dat ik hier moest komen. U, u, u zei zelf. Oh, oh. U moet u rustig houden, meneer Lerm. Uh, dat is noodzakelijk. Uh, Het spijt me, heren, maar u moet nu verder niet meer met hem spreken. Natuurlijk. Neem me die kwalijk, Otto. Probeer wat te slapen, Wens. Morgen praten we nog wel even verder. Ja. Goeienacht. En bedankt voor alles, Paul. Dat is zo duidelijk als wat, meneer Vlaanderen. Het spijt me, maar ik ben het daar niet mee eens, miss Carrington. Wilt u zeggen dat u Danny niet gelooft... als hij zegt dat hij meneer Langham niet heeft opgebeld? Ik geloof zeer zeker dat iemand Wins heeft opgebeld. Oh. Als het Danny niet was, dan moet het iemand geweest zijn... die zich voor hem heeft uitgegeven. Dat is mogelijk, natuurlijk, maar waarom zou iemand zich... Ik vind die hele geschiedenis heel erg onaangenam. Als de kranten hierachter komen... Zou het eigenlijk wel zo'n ramp zijn als de kranten die story publiceerden, Miss Kellington? De hele geschiedenis, meen ik. Wat bedoelt u? Wil jij soms suggereren dat Julia iets met deze zaak uitstaande heeft? Ik suggereer alleen dat het nu zo langzamerhand tijd wordt... dat Miss Kellington mij de waarheid vertelt over haarzelf... en de waarheid over Carol Milbourne. Wat... wat weet u over Milburn? Milburn heeft u gechanteerd. nee? Miss Carrington? Ja, en dat doet hij nog. Denkt u niet dat u er beter aan zou doen mij daar wat meer over te vertellen? Het is begonnen in Hollywood. Is het niet zo? Ja. Al jaren geleden, toen u aan de drank verslaafd was. Ja, ik dronk veel toen. Ik hield me schuil in een flatgebouw in Santa Barbara. De weekends ging dan daar meestal op mijn eentje naartoe. Ik stond werkelijk aan de top in die dagen, maar... Ik was niet gelukkig. Hm. U kunt niet weten waarom ik ongelukkig was toen, meneer Vlaanderen. Maar op een nacht, nadat ik heel veel gedronken had... heb ik het huis in brand gestoken. Ik werd gered. Maar verscheidende mensen verloren daarbij het leven, ook Danny's moeder en vader. Gaat u verder, Miss Carrington... Na de brand had er natuurlijk een onderzoek plaats. Ik ging toen naar de productieleider en vertelde hem de hele geschiedenis. Natuurlijk was ik bereid de volle verantwoordelijkheid te aanvaarden voor wat ik gedaan had, maar hij wilde daar niets van horen. We waren op de helft van de film waar we mee bezig waren en hij zei, hm, enfin, u kunt wel raden wat u ervan vond. De enige persoon die wist dat ik in Santa Barbara was in de nacht van de brand, was de beheerder van het flatgebouw de filmmaatschappij betaalde hem 40.000 dollar om zijn mond te houden. Niet alleen dat, maar ze bezorgde mij ook een alibi. Dat moet een afgrijzelijke tijd voor u geweest zijn. Dat was het inderdaad, mevrouw. En toen Danny van de kostschool kwam, nam ik de zorg van zijn verder opvoeding op mij. Een tijd later trok ik me terug uit het filmleven en ik ging in Europa wonen. En toen, op een dag, kwam Carl Milburn bij me. Hij toonde me manuscript van een boek getiteld. De jong om te sterven. Zodra ik het las begreep ik dat het mijn levensgeschiedenis was. Dat het was gebaseerd op mijn leven in Hollywood. Ja. Randolph hoorde uw geschiedenis van de beheerder van dat flatgebouw. En baseerde zijn roman daarop. Melbourne zei maar me dat hij Randolph was. Zei dat... hij dat hij Randolph was? Ja. Hij was de auteur. en bezat alle rechten van het boek. Natuurlijk smeekte ik hem het boek niet te publiceren... Hij stemde daarin toe, maar zoals u zult begrijpen, onder bepaalde voorwaarden. Hoeveel hebt u aan Melbourne betaald? Tot aan de dag van dat ongeluk ongeveer 40.000 pond. 40.000 pond? Ja. Voelde u zich opgelucht toen u van dat ongeluk hoorde? Dat spreekt, meneer Vlaanderen. Ik dacht dat dit het eind van de ellende zou zijn. Maar dat was het niet. Kort na dat ongeval werd ik opgebeld door mevrouw Melbourne. Ze zei... Dat ze de bewijzen van had dat haar man nog in leven was. En ze vroeg me of ik iets van hem had gehoord. Wat hebt u daarop geantwoord? Ik loog. Ik heb haar gezegd dat ik haar man nooit had ontmoet. Ja, gaat u maar verder, Miss Carrington. Ongeveer een week geleden... werd ik door Carl Milburn zelf opgebeld. Hij zei me toen... dat hij nog een bedrag eiste van 60.000 dollar. Heeft hij u een plaats genoemd... waar u dat geld zou moeten deponeren? Nee. Hij zei me eenvoudigweg dat ik naar sint muritz moest gaan... en daarom moest afwachten wat ik verder zou horen. En heeft u al iets gehoord? Nee, nog niet. Ik heb Julia gesmikt om naar de politie te gaan, maar... die wilde ze niet van horen. Ten slotte heb ik het toch zo ver gekregen dat ze zich met jou in verbinding zou stellen. Toen, op het laatste moment, op de dag dat jij hier aankwam... heeft ze de zaak niet doorgezet. ja. Ja, maar dat is nu niet meer het geval, meneer Vlaanderen. Ik heb u nu de hele waarheid verteld. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik doen, meneer Vlaanderen? Voor mij bestaat er niet de minste twijfel aan wat u moet doen, Miss Carrington. Niet de minste. Hmm. Nee, het zo hard niet meer. Nee, zeker niet. Moeten we nog ver? Nee, we zijn er bijna. Het alles is hier om de hoek. Zeg, Paul. Huh? Ik heb eens nagedacht over Danny Clayton en dat uh, auto-ongeluk in Geneve. Ja? Wat denk jij nou? Zaten ze nou achter ons samen of achter Danny Clayton? Waarom zouden ze Danny Clayton willen vermoorden? Nou... Hij heeft toch geprobeerd Julia over te halen en de politie te gaan vanwege die chantage? Ja? Dat zegt hij. Geloof je me? Er is natuurlijk nog een andere uitleg. Dat ongeluk kan een tevoren beraamd plan geweest zijn. Dat begrijp je niet, Paul. Wat voelde je precies in na dat ongeluk? Je had medelijden met Danny. Is dat niet zo? Ja. Jij dacht werkelijk dat hij aan onze kant stond. Waarom niet, Lucie? Natuurlijk dacht ik dat. Of wil je suggereren dat die gedachte aan ons is. opgedrongen? Ik suggereer niet, Ina. Alleen als ik jou was, zou ik Danny nog maar niet van onze lijst van verdachten snappen. Nog niet. En. vindt ook niet. Als de zaak eenmaal op een oplossing. Is... Oh, um, goedenavond, mevrouw. Is meneer bij u? Hij komt zo. Hij rekent af met de chauffeur. Adresse Jan. Paul, de directeur wil je even spreken. Goedenavond. Meneer Vlaanderen, mag ik u vragen, is meneer Lonsdeel een vriend van u? Nou, dat wil zeggen, we kennen meneer Lonsdeel, ja. Er is namelijk iets pijnlijks gebeurd. Een van de meisjes kwam meneer zijn kamer binnen, ze dacht dat hij leeg was. Ze hoorden gekreun uit de richting van de badkamer. Het bleek dat meneer Lonsdeel te veel van een bepaald soort tabletten had ingenomen. Hij was erg ziek. Het meisje heeft mij toen laten roepen en ik heb direct de dokter laten komen. ja. En wat verder? Ik zag een brief liggen op het nachtkastje geadresseerd aan mevrouw Milbourne. Dat stak hij in mijn zak. Zodra meneer Lonsdeel bijkwam, vroeg hij ernaar. Ik gaf hem terug en hij verscheurde hem onmiddellijk. De dokter is van mening dat meneer Lonsdale een poging heeft gedaan om ja, zichzelf... Ja, ja. Heeft u dit aan mevrouw Milbourne, de zuster, van meneer Lonsdale, verteld? Nee, het is gebeurd nadat zij vertrokken was, meneer. Vertrokken? Ik dacht dat ze morgen zou uh, gaan. Nee, meneer, ze is vanavond natuurlijk vertrokken. Zo. En uh, hoe is het nu met meneer Lonsdale? Oh, het schijnt al wat beter te zijn. Ik dacht dat het verstandig was u even op de hoogte te brengen, meneer Vlaanderen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Nou, het is heel vriendelijk van u. Ik zal eens even naar boven gaan. Dus met een bepaalde kamer. 32, meneer. In de Dependance. Dank u. Ga jij nou naar de kamer, in? Ik ben zo werken. Goed, pa. Wat een onzin van uw Luigi, om hier naar boven te sturen, Vlaanderen. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Nou, ik had de hele dag een barstende hoofdpijn. Ik nam dus een paar van die tabletjes die ik altijd gebruik. Ja? Misschien heb ik wat te veel genomen, dat is alles meer gebeurd. En ik denk dat het nog wel eens zal gebeuren. Zo, ja. Ah, ik ben in ieder geval blij dat het dus een vals alarm was. En dat je je nu beter voelt. Oh, oh, ik geef je de verzekering, Vlaanderen, dat ik me weer prima voel. Niet zo'n je ongerust over te maken. Zo, gelukkig dan maar. Zeg, mag ik even gebruik maken van je telefoon? Ja, natuurlijk. Merci. Ja, met Vlaanderen. Verbindt u mij even met mijn kamer, wilt u? Ina? O oh, ja, nou, het is in orde, hoor. Er is niets bijzonders. Hij <lacht> had hoofdpijn en toen heeft hij wat te veel tabletjes ingenomen, dat was alles. Ach, maar nee, dat was allemaal onzin. Over vijf minuten ben ik boven. Goed. Ine. Als ik die idioot van de baas zie, zal ik hem eens vertellen hoe ik over me denk. Ja, ik slaap eerst maar eens goed uit en vergeet het maar. Zeg, je zuster is vanavond vertrokken, heb ik gehoord? Ja, ze heeft nog in Zürich een plaats kunnen krijgen, dat nachtvliegtuig naar Londen. Het kwam door een huishoud, zo weet je. Die heeft een ongelukje gehad en dan maakt het ze daar weer bezorgd over. Ja, mevrouw vertelde me zoiets. Nou, aan mij. Goeiedag. En welterusten. rusten. Ina. Ik ben in de badkamer en een seconde ben ik bij je. En waar is je handspiegel, Ina? Een handspiegel? Ja. Op de toilettafel. Paul. Wat betekende dat telefoontje eigenlijk vanuit de kamer van Londsdeel? Wat doe je nou? Wat moet je nou met die handspiegel? Nou, er lag op de schrijftafel van Lonsdeel een stuk vloeipapier dat kennelijk net gebruikt was. Dus vroeg ik hem of ik even bellen mocht. Ja? De telefoon staat er ook op dat bureautje, begrijp je? Mm -hmm. Ik pikte dat stuk vloeipapier terwijl ik met jou belde en stak het in mijn zak. Ja, ja? Het is gelukkig nog vrij schoon. Eens kijken of ik iets ontdekken kan. Ja. Ja, ja, hier... Ja, hier, lieve Margaret, mm -hmm. diep geschokt door le, a, alles mm -hmm. wat je me v, verteld hebt, wil niet betrokken worden in die, kijken, zaak. Ja, mm -hmm. in die zaak. Nou ja, verder is het volkomen oneesbaar. Wat bedoelt hij daarmee? Welke zaak? Ja, dat kan de middelbare zaak zijn voor ons. Stel ik de mensen. Maar waarom zou hij aan zijn zuster zoiets schrijven? Hij zal toch niet denken dat zij verantwoordelijk is voor... Paul! Je denkt toch niet te maken dat Milburn de persoon is die achter die hele intrige zit? En dat ze nu wil proberen haar broer daarin te betrekken? Ja. Naar aanleiding van die brief en die zelfmoordpoort? Ja. ja dat zou wat moois zijn als we al die tijd die mevrouw Milburn onderschat zouden hebben. Ja. Maar dat zou nog mooier zijn als we al die tijd de heer Londsdeel hadden onderschat. Ja. Heb je je krant? Ja, laten we maar naar de ontbijtzaal gaan, hè. Als je zo ver bent, tenminste. Oh, mijn maag zit al een half uur te brommen. Oké, dus daar hebben we Lonsdale. Goedemorgen. Ah, hoe voelt u zich vanmorgen, meneer Lonsdale? Ik voel me best, dank u. Het spijt me als ik u gisteravond heb laten schrikken, mevrouw. Ja. Je ziet er best uit, Lonsdale. Amuseer je mij vanmorgen. Dank je. Apropos, Vlaanderen, hè. Ja. Dat vergat ik je gisteravond nog te vragen. Heb jij van de politie nog iets naders gehoord over Carl Milborn? Geen woord. Maar mocht ik iets horen, dan hou ik je wel op de hoogte. Graag. Maar eh, ik hou je van je ontbijt af. We zien je misschien nog wel aan de lunch. Ja, dat zeker. Daarvoor van Vlaanderen. Meneer Lonsdale. Uh, meneer Vlaanderen. Ja. Telefoon voor u, meneer. Oh, hier, neem jij de krant dan mee. Ja. ja. En ga alvast aan tafel. Hè? Goed, Paul. Deze kant uit, meneer. Ja. Hallo. Met wat landen. Spreekt u mee? Danny Kleten. Oh, goedemorgen, Danny. Ik was juist van planie na het ontbijt even te bellen. Het lijkt me beter, Paul, als wij van vanmorgen een afspraak ergens maken. Dan uh, kunnen we daar even praten. Wat is er gebeurd? Ja, uh, Julia werd een half uur geleden opgebeld. Je kunt wel raden wie dat was. Ja. Uh, waar kan ik je zien? Want het lijkt me beter om niet naar je hotel te komen. Nee? Uh, er is een bruggetje over dat clusterbeekje. En uh, daar staat aan je rechterhand een bank. Het is echt tegenover... ja, ja ik, ik weet al waar je moet doen. Ah, Over twintig minuten ben ik bij je. Zo, hallo. Het is spijt me, ik. ik. ben een beetje laat. Oh, dat ik ben ook net hier. Nou, vertel eens. Hoeveel is nee? dat telefoongesprek? Nou, Judy was zelf aan de telefoon, hè? Ze zei dat het dezelfde stem was als de vorige keer. Dezelfde ja. vent. Hij zei dat hij Carl Milborn was... en dat hij een laatste betaling wilde van 200.000 dollar. En wat heeft Julia daarop geantwoord? Ze heeft gedaan wat jij er hebt gezegd. Ze stemde in alles toe. Goed zo, ga verder, Danny. Ja, nou, de opdracht is vrij eenvoudig. Ja? Ik moet dat geld naar Londen brengen en op vrijdagavond om acht uur precies moet ik dit. Dit is bellen dit. Ik heb het op een papiertje geschreven. Hier, kijk. Putney 1347, ja? Putney 1347? Ja. Ja? Het is waarschijnlijk de bedoeling dat onze vriend dat telefoontje daar zal afwachten en een afspraak zal maken waar ik hem zal ontmoeten. Waarschijnlijk wel, ja. Vrijdag. Dat betekent voor ons vier volle dagen... Ja, ga jij je gang nog maar verder en hou je aan mijn instructies. Ja, maar... Je bent toch wel zeker van je zaak, hè? Je weet al wat je doet. Ja, Danny, ik weet wat ik doe. Goed dan. Jij bent de baas. Oh ja, hoe is het met de Vince vanmorgen? Veel beter, gelukkig. De dokter is er even geweest en hij kan vanmiddag terug naar zijn hotel. Mooi. Nou, tot ziens dan. In Londen. Tot ziens in Londen, Danny. Ik uh, ga even weg, Paul. Moet jij nog iets hebben? Ja, uh, sigaretten, kindje. Ja, goed. Oh, oh, oh. Je bent niet bepaald opgewekt, Dina. Ben je niet blij weer terug te zijn? Oh, ik ben door het dolle heen. Ik kan bijna niet wachten om mijn boodschappen te gaan doen. Je vindt het heerlijk weer thuis te zijn, wat? Ik wet wel wat onder dat je voor geen geld van de wereld terug zou willen, dat dit Moritz. Stel me eens op de proef? Ja? Neem me niet kwalijk, meneer. Ja, wat is dat, Johnny? Hier is inspecteur Luit voor u. Oh, laten we binnen. Ja, Laat u maar binnen, meneer. Hallo, meneer Vlaanderen. Prettig u weer te zien. Inspecteur. We hebben dat nummer voor u nagegaan. Ja? Het is een telefoonzaal, Petney Heath. Hé, een telefoonzaal? Ja, ik heb die zo aanstaande vrijdag van vroeg af onder controle. Als de heer Clayton opbelt, wordt zijn gesprek op de band vastgelegd. Ja, yes, juist. Yes. En wat ik zeggen wou, we hebben de heer Clayton al gesproken. Hij logeert in het Savoy Hotel. Dat weet ik, ja. Nou, dan ga ik maar. Ik heb nog meer te doen. Tot ziens. Tot ziens en bedankt. Ja? Hallo? Ben jij daar, Paul? Ja, met wie? Met Vins. Vins Lengem. Hallo, Vins. Hoe is het met jou? Naar omstandigheden. is heel goed dat ik jou nog lang niet genoeg heb bedankt voor alles wat je voor me gedaan ah, hebt. Oh, kom. Het was alleen puur geluk dat we net in de buurt waren, dat is alles. Wanneer kunnen we samen een hebben? Oh, zeg maar. En wat zou je zeggen van vrijdagavond? Vrijdag? Vrijdag gaat misschien een beetje moeilijk. Kunnen we het niet uitstellen tot de volgende week? Ja, natuurlijk. Bel me aan het eind van de week dan even op. Dat doe ik. En bedankt voor het telefoontje. Tot ziens dan. Dag, wens. Ja, vind je het erg om die radio even af te zetten, Ina? Oh, natuurlijk. Je bent een beetje ongedurig vanmorgen. Ik begrijp niet dat ik nog niks van Danny Kletem gehoord heb. Heb je geprobeerd hem te bellen? Ja, ik ben een ezel geweest. Ik had niet direct alles aan de politie moeten overlaten. Ja. Ik had zelf naar Patty Heath moeten gaan. En moeten wachten tot... Ja, wat is dat, Jari? Inspecteur Lloyd, meneer. Oh ja, dank je. Kom maar in, inspecteur. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, inspecteur. Uh, blijf jij nog even, Charlie? Is dat de bandrecorder die u daar hebt? Ja, alles is precies volgens plan verlopen, gelukkig. Zo. Nou, neem jij het apparaat, Charlie, en stel hem in. Ja, meneer. Uh, voorzichtig. De band zit erop. Wat Wat is er gebeurd? Er stond een man in de cel toen Clayton belde. Hij had een soort sjaal tot voor zijn ogen, dus we konden niet goed zien wie het was. In het begin tenminste niet. Toen hij uit de cel kwam, zijn we hem gevolgd tot Notting Hill Gates. Hij schijnt daar een flat te hebben. Hij heet Spinner. Geen onbekende voor ons... Hebben jullie hem gepakt? Nee. Ongelukkig. Zo stom zijn we niet, meneer Vlaanderen. Het gaat ons tenslotte niet om de heer Spinner. Het is klaar, meneer. Ja, dank je, Charlie. Ja, en ga nu maar. Wilt u vooral goed naar dit telefoongesprek luisteren, mevrouw Vlaanderen? Huh? Luistert u vooral goed. Waarom juist ik? Dat zult u wel merken. Kan ik hem aanzetten? Ja, ja, ga je gang maar. en zegt dat een zekere Leslie de tas later zal ophalen. Ik hoopte dat u dat zou zeggen, mevrouw. Dat is die kerel die de zogenaamde door Paul gehuurde wagen hier heeft gebracht. Hij zei toen dat hij Stone heet. Met die bom erin. Ja. Klopt, mevrouw Vlaanderen. Zo, de Stone, of Spinner, zoals hij zich nu noemt, schijnt nu dan te werken voor een zekere meneer Leslie. Ja, en dat is dan weer een schuilnaam voor... Ik neem aan dat die club op het moment in het oog gehouden wordt. Ja, wat dacht u? De tent staat onder voortdurende bewaking. En van vanavond acht uur af is de buurt omsingeld. Goed. U zult er vanavond zeker wel bij willen zijn. <laughs> Probeer maar eens ons tegen te houden, inspecteur. Goedenavond, meneer. Welkom in de Carlos Club. Goedenavond. Bent u lid? Uh, uh, nee, uh, spijt me. Ik uh, kom alleen deze tas even afgeven voor iemand. Dag, Ginsman. O, ja, dank u Nee, maar wie hebben we daar nou? je ooit. Hoe kom jij zo ineens hier kleed in? Ah, hoe gaat het? Wel, een boel beter, zoals je ziet. Maar wat doe jij hier? Heb je me niks van gezegd dat je naar Londen zou komen? Nee, ik kom maar even binnenlopen. Ik uh, moet hier die tas afgeven voor iemand. En, uh, maar uh, wat doet u hier? Ik heb die Costello's hier. Joby Costello? Ja, ik ga me dan niet vertellen dat je nooit van Joby Costello gehoord hebt? Heeft u muziek geschreven voor mijn nieuwe film? Oh, juist, ja. ja nou, u excuseert me toch. Dag, ik leef hem. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Heer. Kan ik deze tas bij u in bewaring geven? Zeker, meneer Leslie komt er vanavond afhalen. Leslie, zegt u? Ja, ja, ja. Alsjeblieft, het is dan... Oh, dank u zeer, meneer. Dank u blieft. Ik zal er echt zo voor zorgen, meneer. Ik dank u. Goedavond. Goedavond, meneer. Ik moet zeggen, het loopt allemaal gesmeerd, Paul. Ik zie helemaal geen politiewagens. Ja, ligt niet. Wat dacht je? Overigens heeft die loiterboel goed voor me krijgen. Mm -hmm. En een best plekje voor ons om zo ongezien te parkeren. Kijk, Paul. Daar staat iemand aan de overkant in dat portiek. Ja, Denk je daar maar niks van aan, Ina. Dat is allemaal Lloyd en zijn vrolijke snuiters. Ach, ja, natuurlijk. Is die uh, klok op het dashboard gelijk? Ja, het is net 12 uur geweest. Ik begrijp niet waarom we Danny niet meer teruggezien hebben. We zagen hem die club binnengaan en nou... al... Ja, hij kan door een andere uitgang weggegaan zijn natuurlijk. En Vince? Ik wette er wat onder dat Vince nog binnen is. Paul, kijk eens wie daaruit komt. Ja, ik zie het. Is dat diezelfde tas van Danny? Ja, en dat is dan de persoon waar we op wachten. Mm -hmm. Draai dat raam open, Ina. Bruch. Wat ga je doen? Ik moet bij die hoek zijn voordat onze vriend eraan komt. Goedenavond, Lonsdale. Vlaanderen. Kan ik je een lift geven? Ik dacht dat jij nog in Zwitserland zat. We zijn drie dagen geleden teruggekomen. Maar ik heb vanmorgen je hotel nog opgebeld om te informeren of je daar nog was. Ik heb met de eigenaar gesproken die zei me Dat we voor het weekend naar Luzern waren vertrokken? Ja. Dat weet ik, ja. Maar je sprak toen niet met de eigenaar van het hotel, maar met een zekere inspecteur Schmid... Ik had hem daar geposteerd om een eventueel telefoontje van jou af te wachten. Jij ga mee, de gluiper. Geef mij Jij... die tas maar, Lonsdale. Probeer hem maar te krijgen. Lonsdale, je bent gek. Je komt dan niet weg met die tas. Lonsdale, kijk uit, die wagen. Hoe is het met een brigadier... Ik weet het niet, meneer. De inspecteur is op het bij hem. Hij kom recht op ons af, juist uw gasgaven. Ja, ik heb nog geprobeerd hem te stoppen. Ja, dat merk ik nog wel, meneer. Nou, de ambulance zal niet direct hier zijn. Ook oh, daar is de inspecteur. Inspecteur, is hier erg aan toe? Heel erg. Het ergste, denk ik. Dood? Ja. ja. Maar wat gebeurt er dan met al dat geld in die tas, Vlaanderen? Krijgt Julia dat terug? Ach, natuurlijk. Maak je daar maar niet weer over, Danny. De inspecteur zal vanmiddag wel contact met je opnemen. Uh -huh. Hoe is die vreselijke geschiedenis eigenlijk begonnen, meneer Vlaanderen? Het is begonnen toen Vince Lengum hoorde van die brand in Santa Barbara en besloot een boek te schrijven over die hele zaak. Uh -huh. Toen dat boek klaar was, stuurde hij het naar Frida Sens om te laten kopiëren. Het meisje dat het manuscript overtypte was Dolly Brazer. Ze was toen tijdelijk aan die typenrichting van Saints verbonden. En zo werd die Dolly Brazer dus bij betrokken? Ja. Vince liet het boek toen aan Carl Milborne lezen, die er onmiddellijk beslag op legde en er bij Vince op aandrongen te laten uitgeven onder een pseudoniem: Richard Randolph. Ja, maar hoe werd mijn broer er dan bij betrokken? Uw broer, Maurice landsdeel, had aan uw man een belangrijke som geld geleend. Oh. ...en hij eiste onmiddellijke terugbetaling. We hadden hier een woordenwisseling over... ...waarbij Karel op een gegeven moment... ...het boek te jong om te sterven ter sprake bracht. Mm -hmm. Lonsdale, die al verschillende oplichtingspraktijken... ...op zijn naam had staan... ...realiseerde zich toen dat Julia Carrington... ...een zeer vermogende vrouw was... ...en dat het boek prachtig gebruikt zou kunnen worden... ...als materiaal voor een flinke chantage. Dit is ontzettend. Mm -hmm. Gaat u in Vlaanderen? Nou, op instructies van Lonsdale vertrok Karel dus naar Genève... en had daar een onderhoud met Julia. Op weg als een hotel werd hij toen overeen en gedood. Lonsdale besloot toen het plan zelf verder uit te werken. Hij telefoneerde Julia, zichzelf uitgevend voor Karel... en hij zei toen dat dat ongeluk maar een voorwensel was. Later heeft hij ook bij u die twijfel gewekt, mevrouw Milbon. Ja, dat, dat was toen hij mij die hoed stuurde... Met dat briefje in de band. Ja, dat briefje was inderdaad geschreven in het handschrift van uw man, maar het was niet gedateerd. En het was tevoren door uw man aan uw broer gestuurd. Lansdale heeft het toen gedateerd. Ja, maar waarom? Hm? Waarom zou Lansdale mevrouw Milborn hebben willen wijsmaken dat haar man nog leven was? Ja. Dat zat zo. Het was zijn bedoeling Julia daarvan te overtuigen, omdat hij wist dat als mevrouw Milborn dacht dat haar man niet dood was zij daar werk van zou maken... en dat Julia daar dan zeker ook van zou horen. Ja, ja, ja, ja. Wat Lonsdale echter niet heeft voorzien... was dat Mager het mij zou inschakelen. Uh -huh. Toen hij dan hoorde dat die Dolly Brazer een goede kennis van mij was... heeft hij haar opgedragen mij op te zoeken... en me te waarschuwen mij niet met die zaak in te laten. Maar waarom werd het arme kind zo mishandeld, Paul? Nou, om mij te laten voelen dat hij de zaak heel ernstig opvatte... ...en om Dolly bij te brengen dat ze nooit mocht doorslaan. Hij heeft u ook gedreigd niet, mevrouw Milburn. Hij heeft u ook bang gemaakt met die geschiedenis over Danny... ...en dat bezoek aan middenheid. Ja, hij heeft mij geprest om aan u dat hele verhaal... ...over die zogenaamde chantage door Danny Kleten voor te liggen. Hm. Maar ik heb direct geprobeerd u terug te houden van het bezoek aan die woonboot. Een oude vriend van mij... Een bekend acteur heeft toen het hotel opgebeld. Oh ja, zie je, ik, ik dacht dadelijk dat ik die stem meer gehoord had. Vertel eens mevrouw Wanneer realiseerde u zich precies dat uw broer tegen u gelogen had? Toen ik in Sint Moritz was. Tot die tijd geloofde ik dat Karel nog leefde. Ik was ervan overtuigd dat die twee telefoongesprekken... in Londen en in Genève echt waren. Leek de stem van uw man enigszins op die van uw broer? ja. Maar ik genoeg wel. Vooral door de telefoon. Ja, maar wanneer kwam u nu precies tot de overtuiging dat uw broer fout was? Op de avond dat we in Sint-Moritz aankwamen, kwam mijn broer mijn kamer binnen. Hij was kwaad en hij had gedronken. Hij vertelde mij dat Karl Julia Kernton gechanteerd had. En dat hij met die chantage zou doorgaan. Hij zei dat als ik hem daar niet bij zou helpen, hij de verdenking op mij zou laten rusten. Wat hij inderdaad gedaan heeft, nadat u uit Sint iets vertrokken was. Is dat waar? Ja. Hij deed het voorkomen of hij van plan was zelfmoord te plegen... en liet een briefje achter dat, dat u volkomen verdacht maakte. Oh. Mors. Ja. Maar, uh, Paul, uh, vertel mij nou eens even... Uh, hoe Vince Langham in die hele geschiedenis past. Nou, hoewel Vince eigenlijk niet precies wist wat er eigenlijk aan de hand was was hij er toch niet vies van zelf ook een soort chantage toe te passen. Uh -huh. Hij wilde namelijk op welke manier dan ook... Julia proberen te dwingen met hem een film te maken. Ik ben ervan overtuigd dat als Julia had toegestemd... hij de uitgevers geprest zou hebben om de uitgaven verder te stoppen... en dat boek, de jongen te sterven, aan hem terug te geven. Ja, ja, ja. Ik geloof wel dat u gelijk hebt, meneer Vlaander. Ik weet dat mijn broer bang was voor Lengem. Hij dacht dat hij iets in zijn schild voerde... Daarom begon hij ineens de verdenking op hem te schuiven. Die sigarettenkoker, bedoelt u? Ja. Later besloot hij zich van hem te ontdoen. Ik hoef u verder natuurlijk niet te vertellen wat er daarna gebeurd is. Nee. En, Paul, wat gebeurt er nou verder met dat boek? Nou, Milbourne en Lons deel dood zijn. Het was tenslotte verkocht en... Maar doet er nu niet meer toe wat er verder mee gebeurt hier hm? nou. Nee, ik heb er al met Sins over gesproken en die interesseert het boek ook al niet meer. Wat bedoel je? Wel, ik heb Julia vanochtend opgebeld. Ik heb haar alles over landdeel verteld en ook wat er vannacht allemaal is gebeurd. Zij is van plan om de rechter terug te kopen... en de hele waarheid over zichzelf, over Hollywood, de brand, affaire, over alles, zelf bekend te maken. Ach, wat bedoel je dat ze tenslotte toch besloten heeft om haar autobiografie te gaan schrijven? Nee, nee, nee, nee dat, dat bedoel ik helemaal niet. Julia kan amper een behoorlijke brief schrijven, laat staan een boek. Ja, maar wat bedoel je dan? Nou, precies een uur geleden had ik een telefoongesprek met New York. Met de World Magazine, dat bekende maandblad. Zij willen, en Julia wil dat ook, dat jij het verhaal schrijft van Julia Carrington, Paul. Ik? Mm -hmm. Willen ze dat Paul het schrijft? Ja. Een goed boek door je man geschreven zal dat te jong om te sterven waardeloos maken. Maar dat is toch onmogelijk. Ik ben ja. geen uitgesproken romancier. Ik schrijf zo nu en dan maar eens een boekje. Bovendien zit ik wat over mijn oren in het werk... Ik heb al een nieuw boek op stapel staan voor de najaarsaanbieding. En tegen het eind van het jaar moet maar een ik... Een ogenblik. Zou dat betekenen, Danny? Dat huh? wij terug zouden moeten naar St. Moritz? Ja, ik denk het wel, ja. Maar Ina, wat ja. hou je in je hoofd? Bedoel je nu, Danny? Oh. Zo gauw mogelijk? Ja, liever vandaag dan morgen? Nou, waar wil je toch heen, Ina? Waar ik heen wil? <laughs> naar St. Moritz, natuurlijk. Ach, Ina. Hij schrijft het, Danny. Saposti. <laughs> Hij zal het schrijven. Oh, ja. Zo klonk voorlopig voor de laatste maal de muziek van Koos van der Grient bij Pauw Vlaanderen. Want tot ziens in Londen was de laatste aflevering van Pauw Vlaanderen en het Milboon-mysterie... een herhaling uit 1966... Jan van Ees was Paul Vlaanderen en Eva Jansen speelde INA. En verder hoorde u Donald de Marcas, Frans Kokshoeren, Huip Oerizant, Fesia Arone, Jan Verkoeren, Jan Borkus, Rob Giraerts, Wiesje Bouwmeester, Jos van Turenhout, Hans Karsenbarg en Nels Snel. De technische realisatie was in handen van Henk van der Steeg en Sien Vonk en de regie had Dick van Putten. Paul Vlaanderen werd zoals u weet geschreven door de... Ernst de detective schrijver Francis Durbridge, en de vertaling was van Johan Benick, en dat was Jan van E zelf, Johan Ben Ik.